De presentator van nieuwsnacht Jeremy Paxman, betreurt het vertrek van Antwistle. Volgens Paxman is de BBC-baas vernederd door lafaards en incompetente leiders. Over zijn eigen positie zegt Paxman niets in de verklaring. Het zuiden van de Amerikaanse staat Indianapolis is getroffen door een explosie, gevolgd door brand. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Mogelijk was er sprake van een gasexplosie. Diverse huizen staan in brand en er zijn verscheidende gewonden het midden van Burma is getroffen door een aardbeving. De beving die een kracht had van 6,6 op de schaal van Richter... heeft flinke schade aangericht, maar zou niet verwoestend zijn geweest. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen en er zijn tientallen gewonden. De meeste slachtoffers vielen op een bouwplaats, bij de plaats Shwebo, waar werd gewerkt aan een brug over de rivier Irrawaddy. De brug die al voor 80 af was, stortte in...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 ik ben Patrick en ik ben Maatje van Stief. Hij heeft sclerose en uh, een zenuwziekte. Als Maatje van Stief doen we elke vrijdag leuke dingen. En dan gaan we naar het strand, naar de kunstgalerie, uh, een kop koffie drinken. Gewoon de normale mensen dingen. Hij is in staat om, terwijl het minder wordt en slechter wordt, toch positief te zijn. Ik vind ik knap en dat vind ik voor mij een les. Als Maatje kunt u er bijvoorbeeld op uitgaan met iemand die fysiek beperkt is. We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk voor alle projecten op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. Preventie loont. Kom naar rookvrijpolis.nl. Rookvrijpolis.nl. In het bos bij het kapitol zijn Henny Schouderwoord en ik op weg naar het, in, in, in dit bos waar het nu heerlijk ruikt overigens en de mistvlarden hangen ons nog om ons heen naar een enorme eik. Henny, um, zijn we er bijna? Nou, Kijk, hij zegt, dat hij hier moet zijn. Kijk, nou, de apparatuur gaat van de schouder, wordt tegen de boom gezet. En, Hennie, dit is een behoorlijke uh, knaap hier voor ons. U hoort hier op de vroege ochtend een stevige eik. En um, ja, wat, ga, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Gaat hij uh, gefotografeerd worden? Nee, vandaag niet. Vandaag niet. Gaan we erin, uh, gaan we erin klimmen? ik niet in ieder geval hè, ik ook niet um, gaat die om Henny nee deze blijft heel lang staan nog deze blijft maar wat we precies doen dat hoort u zo oh pas op oh mannen ook Pas op ja. ik ga zeker niet in bomen klimmen. Goedemorgen. Met de buik vol van zorgkosten, inkomensnivellering... rookpolissen, Haagse wandelgangen, rookgordijnen... trekken wij deze ochtend onverschrokken de natuur in. Wat dacht u van de zeedonderpad, goudplevieren, regenwormen... 70.000 bomen, 75 jaar biologisch dynamische landbouw... en vergeten bolletjes... Twee uur lang flora en fauna. Wat wil je nog meer op de zondagochtend? Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. Als ik nu naar buiten zou lopen en hier vlak voor het kapitaal... een foto zou maken van de prachtige bomen en de mist hier over het gras... dan zou het zo de cd-hoes kunnen zijn van dit nummer. Vivaldi was het, het uh, Allegro Molto uit het eerste vioolconcert in C. groot. Onderzoekers uh, van onder andere bosbouwkundige ingenieursbureau Silve... gaan dit jaar zo'n 70.000 bomen bezoeken. Maar wat gaan ze nou precies doen met die bomen? Nou, Menno weet er alles van, die staat nog steeds buiten... Uh, ja, Janine, en ik, uh, ik sta bijna een beetje niet op te letten op wat je allemaal zegt. Want Henny en ik zijn uh, ietsje verder het bos ingelopen naar uh, de, de plek waar het deze ochtend om gaat. Maar we staan ook naar boven te loeren, Henny. Ja, een uh, grote bonspecht. Uh. Je ja. zit in een uh, half door je eik. Ja, en we zien, hem klop, we zien hem kloppen en een beetje heen en weer trippelen. Ja. Op zoek naar wat te eten, voor ja. een maar nou zien we een keer specht boven ons hoofd. En dan nou gaat het nu even niet direct om de specht. Maar om, eh, om deze plek. Want Janine zei het al, er worden dit jaar 70.000 bomen bezocht. Uh, waar gaat het over? Grote, grote volksstelling onder de bomen? Ja, inderdaad. Zo ja, zou je kunnen zeggen. Het is uh, de zesde Nederlandse bosseninventarisatie. Um, de naam zegt al, het is de zesde. De ja. eerste is gehouden in 1938 tot en met 1942... Ik heb nog een kaartje meegenomen waar je de plek waar we nu staan... Ja. weergegeven ziet, uh, uh, maar dan in uh, 1940. Ja. Dat is hier namelijk. Oh ja, zie je dat het, er het geen park, bos was toen. Het park uh, Schapenburg. En op deze plek was geen bos, nee. Je nee. nee. dus dus ziet de vijver en een, een kaal stukje. Ja, dus de, uh, dat betekent dat uh, het bos wat, wat we nu hier zien... wat een volwassen, prachtig loofbos is, was toen... Ja. Een kale plek. Dus bij de eerste nationale bosinventarisatie waren ze op deze plek snel klaar. Zeker weten. Ja. Ja. En, en dit is de zesde, dus één keer in de zoveel jaar? Ja, één keer in de gemiddeld tien, vijftien jaar, denk ik. De, de vijfde is tien jaar geleden. En wat gebeurt er dan? Nou, wat wij nu doen, en dat is anders dan in 1940... wat we nu doen is op 3500 plekken in Nederland, in het bos... gaan we 20 bomen meten per plek. Ja. En daar komt die 70.000 voor ja. En wat voor plek is dit precies? Wat zien we hier om ons heen? Nou, we zien hier dus een, een loofbos, gedeeltelijk met uh, vrij jonge beuk. Eén omvallend dikke beuk. En uh, de andere helft van het bos is eikenbos. Ja, eiken. Maar ook wat dood, uh, wat dode knapen. Hier ja. staat een dode beuk. Dat, nee, dat is een oh. S, S ding maar hij is dood, dus is lastig te zien. Nou, Zo'n zie gladde stam. is ziet het helemaal niet meer, want hij is al een tijd uh, dood. Ja. En daar staat toch nog een dode. Uh, ja, dat is een ja. berg. Nee, dat oh, is weer... een dode berg. Ja. Maar die bast daar, on daar onderaan, die bast, dat is toch heel grillig. Ja, en... dat hebben een berg, die hebben onderaan de bast... Uh, onderaan de stam hebben ze gegroefde zwarte plekken. Ja. En de rest van de stam is natuurlijk wit. Ja, maar dat is er nu af. En dat is ja. een dode knap, want dat ja. laat natuurmonumenten hier staan... zodat die spechten bijvoorbeeld er lekker in kunnen... Uh, rommelen. Um, wa waarom is dit een interessante plek voor jullie? Nou, dat, dit, de, de plekken zeg maar, die worden random gekozen. Dus het is niet zo dat we alleen maar de mooie plekken doen. Je, je komt ook in, in kreupelen bosjes waarvan je denkt van, waarom moet ik ja. dit nou meten? Maar dat hoort ook tot het bos. Dus ja. het is een, een, een aanslekt steekproef van punten. Ja. Um, wat ga je precies opmeten allemaal? Nou, wat ik ga doen is, uh, ik heb hier een uh, paal in de grond gezet... en mezelf daaraan vastgehaakt. En ik ga zo meteen rondlopen en uh, een, uh, eigenlijk een cirkel maken in, in, in het bos. Ja, en, ja en, uh, want ik, ik vertel het even. Die, die paal die heb je, zoals je zegt, in de grond gezet en je hebt een riem om. Ja, je ziet er imposant uit. Ja, en Een ja. riem, wat zit er aan? Nou, er zit een meetband aan en, en die meetband is oprolbaar. Dus je kunt gewoon 25 meter lang uh, weglopen. Ja. Uh, en we teruglopen en dat ding rolt zichzelf op. Dus je bent een soort menselijke passer? Ja, passer, ja. dat is uh, inderdaad goed gezegd. Ja. En je maakt een, een, een grote cirkel en binnen die cirkel ga je alles uh, in kaart ja, brengen? Ja, inderdaad, ja. dus ik ga de, de bomen in kaart brengen, waar, waar staan de bomen, welke soorten zijn het? Ik ga ze klemmen, dat is eigenlijk de diameter van de stam bepalen. Daarvoor heb je dit bij je, toch? Waar is die enorme. Oh ja. Een, een groot schuifmaat eigenlijk van 65 centimeter. Uh, met een computertje erop. Een klein kastje waar uh, alle informatie in kan. Er is een speciaal programma voor geschreven... om die informatie uh, op een goede manier te kunnen verzamelen. Um, nou, dan maak ik dus die, die, die cirkel compleet. Uh, ik, ik noteer dus welke soorten, hoe dik ze zijn. Ik ga de hoogte meten van een aantal bomen. Waar doe je dat mee? Uh, dat is een... Uh, een speciaal hoogtemeter. Ik pak even uit mijn hesje. Ja, <laughs> ja Hennie heeft zo'n zo zo hesje aan. U kent het misschien uit uh, um, uh, oorlogsfilms en, uh, en uh, jagers hebben ook <laughs> wel zo'n hesje. Maar fotografen ook. Ja, zo'n heel ja. klein, uh, klein hesje met allemaal vakjes. En uit één oh, ja. zakje komt nou... Nou, dit is eigenlijk uh, uh, in feite een cilindertje met een schaalverdeling erop. En het is eigenlijk een hoekmeter. Ja. Dat betekent dat als je op een uh, vaste afstand van een boom gaat staan, bijvoorbeeld 20 meter... Dan uh, zit er een schaal, speciaal over die 20 meter afstand. En je mikt op de top van de boom. En dan kun je aflezen hoe hoog die is. Ja, ja. Ja, ik zie, je houdt hem nu zo, maar goed, dit is natuurlijk... Nou, ah, je een beetje, moet hier doorheen uh, kijken. Dat en moet en je en heel dat. precies doen. Ja. ja. Dat ga je doen, dat ga je zo direct allemaal heel precies ja. doen. Uh, die straal dus, of die grote cirkel, uh, de dikte, de hoogte. En dan heb je nog een schep bij je. Ja, ik ga ook in de grond graven. Waar is dat voor? Nou, op de, op de zandgronden van het Nederlandse bos. En het Nederlandse bos staat eigenlijk voornamelijk op zandgrond. Daar ligt een, een laag humus. Uh, verrot plantmateriaal eigenlijk van naalden of bladeren. En die uh, humus Dus die, die, dat wordt stabiele humus op een gegeven moment. Er ligt een heel pakket op. En uh, over die honderdduizenden hectares is dat een, een, een behoorlijke hoeveelheid koolstof, eigenlijk. En een van de doelstellingen van dit onderzoek is... om in kaart te brengen wat er in het Nederlandse bos... gebeurt met de CO2-opname. Ja. En, en, en, en bossen slaan dus koolstof op in de bodem en in de bomen. Ja, want we hebben een opdracht van Europa en ook van onszelf om CO2 uh, weg te vangen, zoveel mogelijk. Het liefst zo min mogelijk te produceren. Maar wat we produceren moet op een of andere manier opgevangen worden. En dat gebeurt in bomen en dus in die hummuslaag. Ja, ja. Uh, nou, Henny, ik zou zeggen, ga jij uh, aan het meten. Ja. En dan uh, komen we zo uh, weer bij je terug. Meet ze. Prima, dank je wel. Een paar keer al speelde hij live bij ons in de uitzending. En hij is vandaag jaren hoor ik net, gitarist Izzar Elias. Um, hij speelde een van de aria's uit de, opera, uit de opera Semiramide... van de Italiaanse componist Rossini. Wat wil de worm? Terwijl Menno met een luide klap binnenkomt. Koud buiten, nou, koffie heerlijk. Koffie. Wat wil de worm? Ik ga even verder, als je het niet nou, erg hoor. vindt. Ja, wat wil de worm? Die vraag wil de Chronische bioloog Jeroen Onrust heel graag beantwoorden. Want als hij weet wat een worm wil, dan weet hij ook hoe die weidevogels het naar de zin kan maken. Oh ja, nou zal ik ook een stukje doen. Ja. Uh, vorig jaar lieten we al eens horen hoe uh, onrust s'nachts wormen telt in Friese weilanden. Maar dat onderzoek bleek hem niet voldoende verder te helpen. Vandaar dat hij nu de hulp heeft ingeroepen van de echte wormenexperts. experts Goudplevieren met een zendertje op hun rug. Rob Buiter is met Jeroen Onrust gaan vogelen. Van achter de computer. Nou, we hebben net gekeken of we dan gegevens van vogels binnen hebben gekregen. En even bij ons dan... Deze vogel, dus dan moet hij even Google Earth laden. En daar hebben we maar één punt van. Dat was om kwart over acht van morgen. En die zit aan de andere kant van de vluus, dus net buiten ons gebied helaas. Het is wel het uh, moderne vogel, Jeroen. Terwijl jij uh, de halve nacht je wormenonderzoek doet en vervolgens uitslaapt... doet de computer voor jou het werk die kijkt waar jouw vogels zitten. Ja, heerlijk toch? Er staat ook op de kaart uh, staat, uh, een aantal uh, palen gemarkeerd. Dat zijn de palen die het eigenlijke werk doen die registreren waar jouw vogels zitten. Ja, ja, inderdaad. Dat zijn onze ogen eigenlijk. Je hebt hier ook een, een klein zendertje liggen. Dat zijn, is het, het type zendertje wat die vogel dus meekrijgt. Ja, het is eigenlijk niet veel meer dan een, een knoopbatterij... met een heel klein beetje elektronica erop. Die stuurt piepjes uit. Ja, elke seconde zendt hij een signaal uit. En die torens die ontvangen dus zo'n signaal. En als er minimaal drie van die torens dat signaal oppikken... En dan kun je een positie bepalen. En dat uh, heeft ermee te maken dat de ene toren het signaal net iets later oppikt dan de andere. En dat, dan spreek je echt over milliseconden. En dan kun je zo, kun je dan, uh, door middel van driehoeksmeting eigenlijk, kun je dan de positie heel nauwkeurig bepalen. Ja, zullen we maar eens achter een van die puntjes aangaan? Eens kijken wat dan uh, zo lekker is geweest in dat weiland. Ja, lijkt me een goed plan. Ik ga eens even zoeken... Ja, dit is een van de weilanden waar volgens Kaartje dus, uh, goudplevieren zouden moeten ja, zitten. Inderdaad. Even achter een boerderij langs. We ja. horen wel wat ganzen op de achtergrond, maar uh, nog geen fluitende goudplevieren. Nou, daarachter zit wel een groep uh, kievieten. Ik denk dat daar wel wat uh, goudplevieren tussen zitten. Ze trekken vaak samen op. Dus, Ziet ja, daar een daar... kluitje vogels vliegen? Ja, dus dat uh, zijn de kievieten en die landen net bij een andere groep. en Daar zitten ook heel veel wat, uh, goudplevieren tussen. Nou gaat het er jou dus om, waarom zitten ze daar, waarom hebben ze vannacht volgens jouw computer daar zo intensief dat weiland centimeter voor centimeter afgespeurd op zoek naar wormen en waarom niet hier waar wij nu staan? Ja inderdaad, het is vaak zo opvallend waarom ze juist wel het ene weiland gebruiken en niet het andere wat er meteen naast ligt. Nou ben je al eens eerder in onze uitzending geweest, collega Genet is met jou wezen wormen tellen. Ben je daarmee in feite niet klaar? Tel gewoon de wormen. Je weet waar de meeste wormen aan de oppervlakte zitten. Dan weet je dus ook waar de meeste vogels komen. Of is het niet zo simpel? Nou, dat is zeker nog niet zo simpel. En dat was natuurlijk ook... We hebben natuurlijk vorig jaar eh, meer dan 50 weilanden geteld. En daar kwam niet zo eenduidig uit wat nou die beschikbaarheid verklaarde. Dus je kan niet zo zeggen van... Nou, dat weiland, daar zitten de meeste wormen. Dus verwacht je daar ook de meeste vogels. Toen bedachten we, nou, dan moeten we meer naar die vogels kijken. Dus wat doen die vogels? Waar gaan die vogels zitten? En we hebben... Dus ook naar kempaanen gekeken. Dat zijn ook uh, vervente wormeters. En die kun je gewoon overdag observeren. Dan kun je gewoon zien hoeveel wormen ze opeten. En als je dat dan... Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb die kempaanen opgezocht. Ik heb gekeken naar hoeveel wormen ze op een bewaald weiland opeten. En in dat weiland heb ik dan de, de wormenbeschikbaarheid geteld. Dan wel s'nachts omdat dan uh, die wormen uh, voor mij tenminste zichtbaar worden. En als je dat tegen elkaar uitzet, zie je een heel mooi verband. Dus die wormenbeschikbaarheid, daar, daar zit echt wel wat uh, muziek in eigenlijk. En die verklaart echt wel waar die vogels zitten. Maar, maar jij kan dat dus inderdaad, uh, kort gezegd, beter bestuderen via de vogels... dan door zelf uh, op je karretje te gaan liggen en wormen te tellen. Ja, inderdaad. Dus Die, die vogels die, die, die, die zien waarschijnlijk toch meer... Of, of die weten toch beter waar ze wel of niet moeten zijn... dan, dan, dan, dan, dan dat ik dat kan. Tenminste nu nog. Misschien ja. over een paar jaar weet ik dat ook. Ja. Maar die, die, die goudplevier die, die kan misschien dan ook weer daar iets aan toevoegen? Ja, zeker. Want die goudplevier... Dat, dat, dat, die eet eigenlijk alleen maar regenworm als hij hier is. Dus dat is eigenlijk een heel mooi uh, onderzoekssoort... om te kijken naar waar ze zitten en waar dan de meeste wormen zitten. Um, maar zoals bij de campan, die kunnen we overdag uh, observeren... maar die goudplevier... Daar kunnen we dat niet he, doen, omdat die juist s'nachts aan het fourageren zijn. Dus daarvoor hadden we deze techniek nodig om te kijken waar ze dan zitten. En dan wil ik daaruit uh, kijken hoeveel wormen op die weilanden uh, beschikbaar zijn. En ja, overdag zitten ze eigenlijk vooral te rusten? Ja, inderdaad. Zoals dat groepje wat je daar verderop ziet. Dat, dat, dat is eigenlijk niks aan het doen. Dat staat een beetje uh, met de kop in de veer en weet te slapen. En uh, die wachten gewoon weer tot het donker wordt. En tot de wormen weer naar boven komen om uh, dan te fourageren. Dat is eigenlijk ook maf. Ik bedoel... S'nachts uh, zien die vogels, neem ik aan, ook minder. Uh, overdag uh, nou ja, kunnen ze ook beter uh, eventuele rovers in de gaten houden. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar uh, die die is juist heel erg mooi op aangepast om s'nachts te voederen. Ze hebben van die grote ogen, ze kunnen s'nachts heel goed zien. En um, dat is natuurlijk ook zo, omdat die regenworms s'nachts alleen naar boven komen. Dus overdag... Komen ze niet naar boven, dan zitten ze echt in de grond. Maar zodra de zon onder is, dan, dan komen ze pas omhoog. Dus uh, het is voor die goudvier natuurlijk heel voordelig om daarop aangepast te zijn om ook s'nachts te kunnen fourgeren. En dan zijn er ook geen predatoren voor die goudvier. Dus het is eigenlijk alleen maar beter om uh, s'nachts te fourgeren. Het ja, is ja, voor jou als onderzoek dan een beetje jammer. Maar, uh... Ja, maar oké, okay, maar het ma maakt het juist zo interessant. En het is s'nachts ook hartstikke mooi om in het weiland te zijn. Wat hoop je nou uiteindelijk hier in, in praktische zin mee te kunnen? We willen eigenlijk meer weten wat de rol van die regenworm is. En regenwormen zijn belangrijk voor bijna alle weidevogels. Er is eigenlijk maar heel weinig onderzoek gedaan naar wat die worm eigenlijk nou wil. En als je weet wat die worm wil, dan, dan, dan, kun je, dan, dan ben je eigenlijk al uh, uh, heel ver als je, om, uh, als je die weidevogels... Uh, wil beschermen. Weidevogelbescherming begint met wormenbescherming. Ja, zeker. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is dat het zou moeten gebeuren. Dat je de voedselomstandigheden bevordert, wil je daar natuurlijk ook weidevogels hebben en houden. Het stukje was dit, pastoralen van de Russische componist Alexander Glazunov, uitgevoerd door de pianist Steven Kooms. Steven Kooms, we zijn zo bij u terug. Eerst sterk en nieuws nu. Tot zo. En de grootste 14% auto van Nederland is. de Toyota Prius Wagon. Tot 1750 liter bagageruimte.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 Deskundig advies over gezondheid en medicijn? Vraag het de apotheker. Hoe bestaat het dat de bewoners van een eiland in de Middellandse Zee elkaar zo haten... dat ze al 38 jaar van elkaar worden gescheiden door de laatste muur van Europa? Wat is er mis op Cyprus, langs de grenzen van Turkije... vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2? Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel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 En vandaag, de 11e van de 1e begint in het zuiden van het land het carnavalseizoen. En het is ook Sint Maarten, de dag waarop kinderen met lampions door de straten lopen en aanbellen voor snoep. In Maastricht wordt het carnaval geopend met een muziekfestival op het Vrijthof... en ook op veel andere plaatsen in Limburg en Brabant zijn er feesten. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een grijze en regenachtige dag is het vandaag heel ander weer. In de zuidoostelijke helft van het land komt plaatselijk laaghangende bewolking voor maar op veel andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag zijn in het hele land zonnige perioden en wolkenvelden. De kustprovincies hebben een kleine kans op een enkel buitje... en in het binnenland blijft het droog. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 10 of 11 graden. Morgen, maandag, zijn er opnieuw zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog en de maxima komen uit op 9 of 10 graden. De dagen daarna blijven te maken houden met een mix van wolken en zon. De nachten worden tijdelijk frisser...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 Vanavond in Kruispunt aandacht voor de tragische zelfmoord van Tim Ribberink. Ik ben mijn hele leven bespot, getreiteld, gepest en buitengesloten. En een ontroerend portret van een bijzondere tweeling, 98, waarvan 80 jaar samen in het klooster. In Kruispunt, vanavond 11 uur, RKK, Nederland 2. De tijd. In mijn werk als verpleegkundige is hij soms van levensbelang. Eén seconde kan beslissend zijn. Maar het is ook een cadeautje. Gezellig een gezellige uurtje eerder bij de crash. Of relaxed als ik in bed nog de rapporten schrijf. Ik tem de tijd en plan hem zelf. Het nieuwe werken helpt daarbij. Ontdek het met de tijdmanager op het nieuwe zelf.nl. Ik ben Jaap Korteweg, de vegetarische slager. 800.000 vegetariërs kunnen samen voor 80 miljoen euro cadeaubonnen van de vegetarische slager krijgen. Bij de Vegapolis zorgverzekering. Vegapolis.nl Twee euro geld per week. Zullen we dat meteen maar even in contract vastleggen, pap?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 Polis. Ja. En ja. De, de, de de groene pri priusrijder Polis. rijden door Nog een uh... tijdje ook de Polis voor mensen die nooit onder zonnebank gaan. <laughs> ja, ik, ja. Goed. Het is ruim vier minuten over half negen hoog tijd voor onze columnist. En deze week is dat. Maar de Vos, Elspeth Eddy. Elsbeth Etty is nrc resident Een bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En in het bezit van een fijne volkstuin. Dapper breekt zij een lans voor een zwarte, slechtziende gast. De ondergraver van veel volkstuingenot. De mol. Hier is Elsbeth Etty. Sinds augustus ben ik eigenaar van een volkstuintje in het Amsterdamse Westerpark. Tien minuten fietsen van mijn huis in de Jordaan. Maar ik kan er ook blijven slapen. Een oase van rust midden in de stad. Degene van wie ik het stuk grond met huis en schuurtje overnam... had helaas de hele tuin volgestort met grind. Maar stenen zie ik in de Jordaan al genoeg. In een tuin hoort gras, vind ik. Sappig, groen gras waar je lekker in kunt liggen. Na twee weken spitten... Samen met vrienden die met houwelen een web van dode coniferenwortels wortels te lijf gingen... waren we zover dat we graszoden konden leggen. Voor een onervaren stadsmens lastiger dan u denkt. Tientallen tegenstrijdige adviezen kreeg ik. Een buurman vond het hele idee van gras krankzinnig. Zelf was hij eindeloos bezig geweest met het aanleggen van een gazonnetje... en moest je nou eens kijken. Ik tuurde over zijn heg en zag... Een maanlandschap van molshopen. En nu ik erop ging letten, merkte ik dat de mollen in het hele Westerpark ravages hadden aangericht. Wat te doen? Weer kreeg ik allerlei adviezen, van mollenklemmen tot gifgas. Als ik tegenwierp dat ik dol ben op de mol, zijn lieve roze snuitje en absurdistische graafkluitjes, werd ik uitgelachen. Gelukkig kwam er ook diervriendelijk advies. Kippengaas onder de graszoden, daar komt de mol niet doorheen. Zo gezegd, zo gedaan. Het gras ligt er nu een aantal weken... en tot mijn vreugde zie ik dat de mollen mijn gazon ongemoeid laten. Er zijn wel verse molshopen in de borders... maar daar mogen ze voorlopig hun ondergrondelijke gang gaan. Intussen ben ik me kapot geschrokken van de mollenhaat. Als je op internet kijkt, weet je niet wat je ziet neem de website van Koos Kisjes, professioneel mollenvanger. Vol trots toont hij foto's van verdelgingspreparaten... zoals fosfaatpatronen, draadklemmen en een werktuig genaamd Powercat... waarmee je ze levend kunt vangen. Om het nog weerzinwekkender inwekkender te maken... vertoont Koos Kisjes ook nog mollen die vastzitten in zijn gruwelklemmen... alsmede twee naakte jonge molletjes die hij op sterk water heeft gezet. Het ergste moet dan nog komen. Een foto van, ik citeer, leuke mollensloffen. Pantoffels gemaakt van mollen met hun snuitjes er nog aan. Koos Kistjes meldt dat hij op televisie is geweest, bij Omroep Friesland. Misschien heb ik iets gemist en is dit allemaal allang bekend... maar ik vraag me toch af wat actiegroep Wakkerdier en het programma Vroege Vogels hiervan vinden... De mol is volgens de nieuwe Flora- en Faunawet sinds 2005 niet langer een beschermd dier. Maar betekent dat ook dat je er ongestraft gifgassen op los kunt laten en tot marteling mag overgaan? Intussen is mijn mollenvrije gazon nog geen millimeter gegroeid. Dat komt door de konijntjes, die met honderden tegelijk door het Westerpark hippen en tot mijn favoriete tuinbezoekers behoren... Mijn verrukkelijke gras schrokken ze met grote plukken naar binnen. Ik heb nog niet op internet durven kijken wat ik er tegen kan doen. Hopelijk zijn konijnen wel beschermd en zijn er geen kooskistjes die zich professioneel konijnenvanger noemen. Wel begrijp ik nu waarom mijn voorganger zijn tuin vol stenen had gestort. Het moet een dierenvriend zijn die erachter is gekomen dat diervriendelijk tuinieren geen sinecure is. Maar ik zet voorlopig nog even door. luisteren naar de ouverture uit de opera L'Italiana Alondra... Londra van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa uitgevoerd door de Toronto Chamber Orchestra onder leiding van Kevin Mellon. In het overijsselse Olst werken ze aan een unieke wijk in Europa. Alle duurzame milieu- en energieaspecten die je maar kan bedenken komen er aan bod. De woningen in deze wijk heten dan ook niet doodgewoon huizen, nee, het zijn aardehuizen. Paul Hendrikse is initiatiefnemer en gaat er natuurlijk ook zelf wonen. Hij nam verslaggever Stefan van der Huls mee naar de plek waar nu nog volop wordt gebouwd. Het is lekker drassig hier, uh, Paul. Ja, we lopen hier op de Olsterklei, dus uh, wat wil je? Dan uh, blijft het wel staan, hè, dat water. We gaan uh, naar de plek toe waar jouw huis komt te staan. Ja, dat is uh, even door dit bouwhek. Dat moeten we even openmaken. Iets drogere grond, planken en hier zelfs de betonnen plaat... die we nodig hadden om de gebouwen op te funderen. Dat is wel een uh, minpunt, helaas, aan het project. Maar dat, dat was echt een noodzakelijkheid... omdat we hier in Olst bij de rivier uh, wilden bouwen. En het leek erop dat we een uh, goede ondergrond hadden. Maar bij nadere peilingen bleek dat er ook een, een veenlaag... op iets van 7, 8 meter diepte zit... Die volgens de constructeur het gebouw op den duur toch dusdanig zou laten verzakken dat we het barst in de ramen zouden krijgen. En waarom is het dan een minpunt? Nou, omdat we als uitgangspunt hebben, hadden, dat we het gebruik van, van beton wilden minimaliseren. En in principe kun je een aardehuis bouwen op, ja, op staal, noemen ze dat dan. Dus dat betekent op de, echt op de ondergrond zelf en dat je alleen op de plek waar de, de, de zware, zware muren hebt, dat je daar misschien iets moet doen. Maar in dit geval moesten we dus toch een hele plaat uh, beton erin krijgen. Anders dan, uh, dan gaat het mis. Hierachter uh, wordt hard gewerkt. Dat is ja. een uh, voorheftruc. Die zet even wat dingen neer. Ja. Kenmerkend voor die aardehuizen, het zijn vooral de muren, hè? Ja, ja, dat is wel een beetje het iconische van, uh, van de aardehuizen. Earthships, in het buitenland geheten. Dat zijn uh, wanden die zijn gemaakt van, uh, van oude autobanden... die uh, gevuld zijn met, uh, met zand. En zo keihard aangestampt dat er drie kruiwagens zand in één autoband gaan. Drie kruiwagens? Drie. Ja, dat zou je niet zeggen als je zo, er zo eentje zo ziet liggen. Hier ligt er een, even ja. kijken. Die is ook waarschijnlijk niet te tillen dan ook? Nee, Nee, ze wegen, uh, oh, ze wegen ruim, nee, het gaat niet ruim 150 kilo per stuk als je ze helemaal hebt gevuld. Maar hier staat al een muurtje klaar. Ja, uh, de een hele muur. Die, uh, ja, hij staat hier nu vijf rijen hoog. Ze worden gewoon in, uh, net als bakstenen, uh, steensgewijs uh, gestapeld. Ja. Uh, um, als ze zo gestapeld zijn, dan, dan krijg je ze ook echt niet meer van hun plek. Maar waarom autobanden als een muur? Nou, het werkt eigenlijk hetzelfde als uh, wanneer je een steen in de zon hebt liggen en de zon gaat weg en dan is de steen nog steeds warm. Je creëert met die autobanden een muur die heel veel massa heeft en die warmt dus geleidelijk aan op. En die geeft zijn warmte weer af op het moment dat het buiten kouder wordt. En dat is hoe we in de woningen een uh, heel gelijkmatige binnentemperatuur creëren. Die eigenlijk nauwelijks of geen bijverwarming nodig heeft. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, nou ze zijn inderdaad ook in Nederland nog niet, uh, nog niet als huizen gebouwd. Er staat één theehuis in Zwolle. Maar dat is nog niet een uh, woonhuis. En om dat in Nederland te kunnen doen, dan moet je echt een gigantische papierwinkel uh, door. Want je moet bewijzen dat autobanden uh, met aarde gevuld en, en alle andere... Uh, afvalmaterialen die we gebruiken in deze gebouwen... dat dat uh, ja, oké okay is en gelijkwaardig aan uh, wat we kennen als uh, bakstenen en beton. Dit is al de toekomst. Ja, het, het is in zoverre toekomst dat het een uh, duidelijke manier is... om te laten zien uh, dat je met heel soorten materialen kunt werken... dan wat uh, ja, overal en nergens vandaan moet komen... of wat heel energieintensief is. Hè, die autobanden die worden voor een deel in Nederland ook gerecycled... maar voor een deel gaan ze ook nog de verbrandingsoven in... En maar anders worden het van die paaltjes of rubbertegels. Maar dat is een heel energie-intensief proces, wat, wat eraan vooraf gaat. En wat wij doen is die autobanden gewoon recht van de auto af uh, rechtstreeks weer gebruiken als een hoogwaardig bouwmateriaal. Dus het is nog weer wat anders dan cradle to cradle. Dit is uh, wat ze in de architectuur noemen super use. Klinkt heel stoer. Ja, hè? <laughs> Dag, mevrouw. Hallo. Gaat het goed? Ja, gaat het goed. Heeft u ervaring met het bouwen van huizen? Nee. Ja, alleen hier. <laughs> maar verder niet. Want u bent nu uw eigen huis aan het uh, bouwen? of? Uh... Het van de, mijn buren. Oh, dit wordt het huis van uw buren? Ja, nou, in, in ons huis moet nog helemaal geheid worden. Maar uh, de, ja, van de wijk, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ja, ja, iedereen bouwt mee aan ieders huis. Daar, zo heeft het opgezet. Dus dat betekent dat we gedurende twee jaar met uh, alle veertig volwassenen die in de vereniging zitten, uh, meebouwen aan elkaars huis. Dus het is niet zo dat de mensen die als eerste uh, klaar zijn... En, hun, en de deur achter zich dicht kunnen trekken... en uh, kunnen zien hoe de anderen uh, hun huizen bouwen. Nee, we doen het allemaal met elkaar. Gezellig ook. Ja, het is gezellig. <laughs> je, je creëert met elkaar een uh, hele ander soort band... dan die je hebt natuurlijk met willekeurige buren... die je toevallig aantreft als je ergens in een wijk komt wonen. Er wordt hier ook gewerkt door vrijwilligers. Goedemorgen. Hallo. Waarom bent u vrijwilliger? Oh, uh, om een steentje bij te dragen aan, uh, aan de wereld en de natuur. En, allee, mensen maken al zoveel kapot en dat is een van de manieren om weer op een positieve manier om te gaan. Waardoor dat in de wereld eraan toe gaat. Dus ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Maar u gaat hier niet wonen? Nee, nee, nee. nee, nee. Het is eigenlijk gewoon voor te helpen omdat ik echt wel achter het project sta. En achter de principes die hier worden gebruikt. En daarom dat ik ook heel graag meehaalt met dit project. Alles is duurzaam aan deze huizen, Ja, we doen ons best. Um, al het materiaal wat, uh, wat we gebruiken voor dakopbouw, et cetera... dat is allemaal uh, gerecycled materiaal. Dus uh, ja, eigenlijk uit de, uit de sloop. Alle huizen hebben voldoende zonnepanelen... om, uh, om zelfvoorzienend te zijn in hun elektriciteit en hun warme water... Um, daarnaast de waterzuivering, die, uh, die doen we ook uh, zelf. Dus dat betekent dat het, uh, het huishoudelijk afvalwater dat wordt in een, uh, een rietbedfilter uh, gezuiverd. Die staat hier ook toch ergens? Ja, al? ja die is een aanbouw. Laten uh, op... we even naartoe gaan. Ja, Je ziet daar op dit moment een, een grote bak met, uh, met grind. Het is nu oh ja. nog grind, hè? Ja. Maar dat wordt dus straks een, een heel mooie groene oase hier. En daaromheen ook trouwens, want dit rietbedfilter straks, dat, uh, dat ligt in een groenzone. Uh, naast het project, wat we een helemaal een eetbaar uh, groenzone van gaan maken. Dus een eetbaar landschap waar, je, waar mensen ook nog tussendoor kunnen wandelen. En uh, onderweg wat lekkere besjes of frambozen of zo kunnen plukken. Wat een mooie wereld is het hier. Ja, nou en zo willen we graag de hele wereld uh, een stukje mooier helpen maken. En dit is een, een prachtige plek om uh, mensen te inspireren, denk ik. Dit is het begin? Ja, ja, ja. Hoe gaat jouw deurbel straks klinken? <laughs> Heb je daar al over nagedacht? Ja, waarschijnlijk klinkt die als klop, klop, klop. Als je alleen nog bedenkt dat, dat al die deurbellen die allemaal uh, aanstaan het hele jaar lang uh, in Nederland... als je die zou afschakelen, zou dat uh, waarschijnlijk de capaciteit van... Uh, of twee kolencentrales schelen. Want ja, die staan gewoon de he het hele jaar aan voor wel geteld achter elkaar ongeveer een uur lang die wel ingedrukt houden. Flauwekul natuurlijk. Dus dat kan ook anders. Gewoon kloppen. Gewoon kloppen. En dan uh, wordt er open gedaan. Of niet. En bij drie keer kloppen is het familie. <laughs> ja, Je sorry. kan codes afspreken. Ja, ja, ja, ja. Heel veel succes met de bouw. Ja, dankjewel. Bent u nou benieuwd wat dat kost, zo'n uh, aarde huis? Het goedkoopste huis is 150.000 euro en het duurste 300.000. Helaas uh, zijn ze allemaal al verkocht, maar ja, wie weet worden er in de toekomst nog veel meer gebouwd. wederom de jarige Itzar Elias. Een stuk uit de, de Cavatina-suite van de Poolse componist Tansman was dit. Bossecoloog Henny Schoonderwoort is al een half uur druk in de weer met zijn meetlint En Menno uh, staat erbij en kijkt ernaar. Uh, ja, Janine, Henny is hier uh, aan het meten en aan het doen. Henny, wat uh, zijn je belangrijkste bevindingen tot nu toe? Uh, nou, ik ben uh, beuken tegengekomen, eiken en er staan ook essen in dit bos. En uh, ja, je ziet, uh, uh, opvallend genoeg is de, de, de essen gaan dood. En, de, en dat komt door concurrentie met de beuken. Dus die, uh, de grond is eigenlijk onvoldoende uh, goed uh, voor essen. Ja. Die, die groeien goed op klei en hele lemige bodems. Dit zijn zandige bodems. En die beuken ja, die zijn zo concurrentiekrachtig. Die zijn schaduwverdragend, die... Uh, en weet je dan ook hoe die essen hier terecht zijn gekomen? Nou, die zijn geplant. Het is een hele mooie rij tussen de eiken en de, en de beuken geplant. Ooit, dus na 1940. Want 1940 zijn jullie begonnen met uh, jouw voorgangers... met Precies. de, de uh, nationale... Uh, hoe heet het ook alweer? De, het heette toen de eerste bosstatistiek. Ja. De eerste bosstatistiek, ja. ja. Bosstatistiek, ja. ja. ja. um, de, de, de essen doen het dus niet goed... Nee, de, de, de bodem is te, te arm. Dus je, je zit hier tussen uh, de Utrechtse heuvelrug, wat raar is om te zeggen in Noord-Holland, maar. En, uh, en het veengebied. En het, dit laatste stukje zand, wat er dan nog uh, is voordat je het veen inzakt. Ja. En, uh, nou, op zich is het een prachtig bos, want je, er staat hier verderop een. een kolossale beuk. Ja. En hoe hard groeit nou zo'n beuk? Want je, je hebt verteld één keer in de tien, twaalf jaar wordt dit dus gedaan. Zo'n grote boommeting. Nationale boommeting. Uh, wat, wat vertelt ons dat over bijvoorbeeld die beuken? Nou, beuken groeien uh, uh, op de zandgronden van de, van de inheemse loofboomsoorten echt het uh, snelst. En ze zijn uh, zeer uh, dominante. Uh, dat is een dominante boomsoort. En eigenlijk kun je zeggen dat uh, als in Nederland de natuur helemaal zijn zo gang uh, zou kunnen gaan. Dat uh, een groot deel van het bos zou echt beukenbos worden. Dat ligt aan het zand, zeg je. En maar ook aan uh, klimaat, uh, ons uh, milde zeeklimaat bijvoorbeeld. Ja, de, ja, de, de beuk kan. Uh, de, maar de, de beuk heeft een groot verspreidingsgebied, behalve als het heel erg koud wordt, dan, uh, dan wordt het minder. Dus in de, in de oerwouden van Oost-Polen daar komt de beuk niet voor. En dat komt omdat het daar te koud is winters. winter. Ja, en bij ons blijft het wat milder. Ja. Bij ons is het een stuk milder, ja, gelukkig wel. Ja. Ja. En kan het ver... welke bomen doen het nog meer goed? Want we zien hier in dit bos dus beuken. De SSI al doen het slecht. Eiken hebben we hier ook. Uh, ja, de eiken die, uh, die gaan ook het loodje leggen tegen die beuken. Omdat ze, dat kunnen ze nooit winnen. Dus uh, behalve als er geen beuken in de buurt zijn... dan, dan uh, gaan ze oude bomen worden. Maar uh, zodra ze dus naast de beuken staan... dan uh, ja. Dan kunnen ze daar niet tegen op. En wat voor trends zie je dan over de afgelopen metingen? Dus om de 10, 12 jaar. Wat, wat zie je de laatste 20, 30 jaar veranderen? Nou, wat je ziet, in het, het, het Nederlandse bos wordt uh, uh, zwaarder... in de zin dat er veel meer dikke bomen zijn. Uh, en dat komt omdat het bos is eigenlijk uh, in, een, in een bepaalde periode aangelegd, kun je zeggen. Uh, in de 19e eeuw is er heel weinig bos nog over. Wat er aan bos was, was vaak hakhout, dus dat werd... Eén keer in de 10, 20 jaar werd alles afgezaagd en dan liep alles weer uit. Ook hier, hè, dus dit landgoed was grotendeels hakhout. Um, uh, dus in de 19e eeuw is men begonnen om, om bossen aan te leggen. Ook om stuifzanden te vast te leggen, om heide weer uh, productief te maken. Ja, en om een beetje in te jagen, toch? Ook? Uh, ja, nou, was dat, was, ja, dat is misschien achter in de hoofden van mensen een doelstelling ja. geweest, maar officieel niet. Maar stuifzanden aanleggen en hakkenhouten? Uh, uh, uh, ja. Uh, uh, uh, ja, die stuifzanden uh, ja. was echt een probleem. Hè? Bijvoorbeeld op de Veluwe, uh, Kootwijk is verschillende keren ondergestoven ja. in de middeleeuwen. Maar nu is dat dus in de loop van de anderhalve eeuw, is dat bos steeds. Uh, je zegt zwaarder geworden, ouder, ja. meer bos. Een andere uh, belangrijke factor nu waarom er bos is, is... We hadden het er straks over het vastleggen van CO2. Want we hebben een doelstelling, wij moeten CO2 vastleggen. Moet uit de lucht weggevangen worden... Um, hoe, hoe gaat het daarmee? Uh, nou, ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik weet de precieze cijfers uh, niet... maar ik kan me niet voorstellen dat we daar de doelstellingen van gaan halen. En uh, daar kan Bos op zich ook... als je ziet hoeveel auto's er rijden en wat er uitgestoten wordt... kan Bos never, nooit niet een, uh, een compensatie voor zijn. Maar dat klinkt maar, een beetje pessimistisch. Ja, want... helaas, helaas, maar uh, het is wel realistisch. Ehm... Um, maar bossen zijn wel belangrijk genoeg om meegenomen te worden in de CO2-balans. Dus uh, als een land uh, gaat rapporteren in 2014 over het Kyoto-protocol... dan spelen bossen daar een, een, een, een, toch wel een wezenlijke rol. Ja, want daar valt er een rekensom te maken. Jullie hebben zoveel bos, die bomen groeien zo en zo hard... dus dit land vangt zoveel CO2 af. Ja, en dat is uh, natuurlijk in Nederland van belang... maar in, in landen waar veel bos is is dat nog veel belangrijker. Ja. Canada, Noorwegen, uh, dat soort landen. Uh, ja. Maar als jij dan zegt, ons bos wordt steeds zwaarder, steeds meer bos... dan betekent dat dat we wat dat betreft het go goed doen? Ja, dat, uh, dat kun je zeggen, ja. ja. Uh, de, de komende tijd gaat er dus gemeten worden, maar je doet dat nu en ook over een jaar weer. Uh, over een jaar kom ik terug als we al het veldwerk gedaan hebben. En dan ga ik deze plek weer meten en dan... We eens kijken wat er uh, met de bomen gebeurd is. Ja, want dan doe je precies dezelfde lengte, hoogte. Je kijkt naar die humuslaag en dan uh, breng je weer rapport uit. Dat zal ik doen, ja. Okay. En die schone woord, dank je wel. Nou, dan wordt daarna weer de zevende bomeninventarisatie. Oh, de... Wij gaan er even kort uit voor uh, Ster en voor Nieuws. En zometeen het spannende leven van de zeedonderpad En uh, een nieuwe paddenstoel die is ontdekt bij mij om de hoek in Abingedam in het bos. 15 centimeter doorsneden is hij. Dat zo.